Mariette Krol met het NOS Journaal. Igor Gierkin, een van de vier verdachten die door het internationaal onderzoeksteam... wordt gezocht voor het neerhalen van de MH17, ontkent zijn betrokkenheid. Gierkin was ten tijde van de ramp in 2014 een soort minister van Defensie... in de rebellenrepubliek Donetsk. Hij noemt een afgetapt telefoongesprek over zijn betrokkenheid... bij het neerhalen van het vliegtuig nep. Het Oekraïnse OM zegt er alles aan te doen om Leonid Garschenko op te pakken... Deze Oekraïner wordt ook gezocht door het onderzoeksteam. Maar de kans dat hij en de drie Russische verdachten... bij de rechtszaak volgend jaar in Nederland zijn, is klein. Rusland en Oekraïne leveren geen onderdanen uit. Voor de nabestaanden van slachtoffers van de MH17-ramp is het een enorme opluchting... dat er nu een datum is voor een rechtszaak tegen de vier verdachten. Dat zegt een advocaat die de nabestaanden van ruim 100 passagiers bijstaat... Volgens hem hielden de nabestaanden er rekening mee dat het internationale onderzoeksteam niet genoeg zou vinden om een zaak te beginnen. De rechtszaak tegen de drie Russen en een Oekraïner begint op 9 maart volgend jaar. Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging tegen Sjorny W. Volgens justitie is de man van 46 verantwoordelijk voor de dood van drie vrouwen in Amsterdam. De OM legt weten doodslag en lasten.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 En ik heb weer niet voor dat ene nummer gekozen. Maakt ik heb toch uit. weer voor een ander nummer gekozen. Ik heb voor uh, Imagine Dragons met birds gekozen. Ja, ja dat is ook echt je definitieve keuze nu. Het is mijn definitieve keuze. Okay. Heb je toch weer een andere ingetikt? Nee, helemaal niet. Oké, okay. We gaan beginnen. Lekker.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 changing the seasons Some nights I think of you Reliving the past Wishing it last Wishing and dreaming the Seasons they were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 My lips, I don't spit raps It's ill for you to just...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 On a surfboard so it keep happening I keep grabbing But I wonder sometimes Is it worth all The bullshit Cause it feels like a town There ain't no getting up from But I won't let it Keep me down I'm gonna succumb My many things Black plums well, So fuck them They'll appreciate me When I'm gone They'll say it was ill right The way I kill mice But the way I feel right now it just feels like I'm so done with the shit That I may as well wipe I've nothing else to give you Nothing left to contribute Farewell I beat you But before I go My last gift to you Ladies and gentlemen Slow house I give you Everything I know. What more can I give up Is there really one day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 God, oh, god, oh, god. Wat goed. Patrick, zijn tip was birds van deze week van The Imagine Dragons en Bad Meets Evil. Dat was mijn tip. Take from me. Hoorde je voorbij komen. Marijn, de eerste keer dat je hier bent. Wat vind je ervan tot nu toe? Leuk. Leuk. Ja. En uh, dynamisch. Ja. En ik zei, ik zei net, toen even niemand het hoorde, dacht ik... Hmm.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 Nou. Nee. Nee. Nee. Nee, nee, nee, Nee. Nee, dat niet. Nee, nee, nee, nee, ja. Daar hebben ze alle twee te veel geld voor. Ja, oké, okay. ze kunnen ze alles ook... kopen. Ja, dan zijn ze net even te goed. Dat gaat niet gebeuren. We gaan met een met Dat gaat niet gebeuren. Nee, daar hebben ze net te veel Dat gaat niet gebeuren. Met de jaren gaan we het meemaken. Nou ja, met de jaren. ze hebben nu één samenwerking gehad. En daar blijft het voorlopig denk ik ook wel even bij. De rest gaan we allemaal nog wel meemaken.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 Nou, nah, weinig. <laughs> het is dat Quint in de maar Anders had je nog wel een paar keer gewonnen. Of verloren. Verloren. Ja, dat, dat bedoel ook. ik. <laughs> we gaan door naar de Lick Up van De da Silva en Sam Straywood. Nog een paar platen daar, tot half negen. En dan gaan we kijken wie er van nummer 20 tot nummer 10 op een rijtje staan. We even, even een beetje in de zomer blijven, in de sfeer. Beginnen oh. maar. I'm <laughs> gonna I'm holding me up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 Hoor jij hem ook? Hij komt, hij komt, hij komt. De man schuift nu aan tafel. Schuift, je weet ik ben capabel. Hm, vertel echt geen fabel. Hm, het nog zoeter dan de wafel. Nog gezonder dan Falafel. Hey jullie shit is zo verslaven. Yeah. En ik ben live in de house vanavond. Yeah. Yeah. huis, keukentuin en studio rapper. MC Falafel. Helemaal terug. Geweldig. Vastpuntje. om half negen. Hier in dat tweede uur bij de Euro Breakdown.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 She make you feel the same. Cause me to you know she's sleeping in my place. go, Chelsea Cutler. not oké. Okay. Nu twee weken in de lijst. Eindelijk die top 10 binnen komen harken. Heerlijk. Ik ga in de tussentijd ga ik uh, de jingle ga ik er even bij pakken. Oh jee. De ja, jingle. De jingle. Dus uh, vermaken jullie zelf even? Jee. Oh, we hebben hem nog niet voor elkaar. Oh. Nee, ik heb normaal gesproken ook erin zitten. <laughs> maar vandaag dus even niet. Oh, de. Frank Danen. We, hadden, we hadden het over een vaste Dus Frank Dane, als je luistert, zo, zo kan het, het ook. <laughs> dat ook iets wat iedere week terugkeert. Ja. Elke keer Klopt. weer Frank Daanen. Totdat Frank het een keertje hoort en ik vandaag moet die jongens toch maar een keer uitnodigen. Ja. zo ja, chaotisch, ja, ja. dat doe ik ook. Dus we kunnen... kunnen hè? Okay. Kom, ja, komt die. komt ie. Dat kan, dat kan. kan, kan. Ah, Hij komt eraan, jongens. Oké. Okay. Het duurt te lang. Dat zingt mijn dochter <laughs> ook wel. Ja. zin. <laughs> <Hey. laughs> Het mocht even duren, maar we zijn er. Dames en heren, je moet het maar weten. Het vraagspel van de zaterdagavond. De vragen kunnen uit iedere hoek komen. Dus wees scherp, wees gewiekst. Wij hebben deze week achter microfoon 2 Patrick zitten. Joe. Patrick heeft al een aantal rondes op zijn naam staan. Twee keer achter elkaar gewonnen. Twee keer het achter elkaar Als er geen drie gewonnen. zijn. En we hebben een debutante deze week. Ik word zenuwachtig. <laughs> stel u voor, stel u voor. Er staat zoveel verspel. Ja, de debutant heet Maureen. En die doet dit voor het eerst.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 is kobalt. Wie? Kobalt. Ja, dat weet ik toch niet. Marleen? Zie je? De doorgestoken kaart. Blauw. alleen zegt blauw? Niet blauw. Niet blauw. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Nou, maar, hij gaat naar jou. Ja, dit zijn echt... Joho, ik heb er niet, nog nooit leuk, van gehoord. Dan is, het... <laughs> ja, is het leuk. <laughs> hij kan niet zo goed tegen zijn verliezen. Jawel. Ik vind het alleen niet leuk als ik niet win. <laughs> uh, maar, maar, weet je wat, hè? In de stijl.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 <laughs> Jij doet C? Ja, Escort dame. Je killer queen is ook een dame. Ja, maar Love of My Life. Dat ja, dat is ook, uh, ja, het gaat ook weer een, over een naam. Maar eerst de ingeving, want anders had ik het fout. Anders was ik te laat. Oké, dus ik ga gewoon voor de doop uh, C. Marien, zeg het maar. Love of My Life. Uh, zie je? Oeh, we gaan invullen. Ja, dan weet ik het al. Weet je, zoek we, het we zitten bij de laatste ronde. <laughs> laatste ronde.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 We ik me je kan dat herinneren. herinneren. Nee, want dan verlies ik. Oh jee. Oh jee. Ja, nee, dat is zo. Er blijft altijd wel één vraag met jou. Of Die blijft er altijd wel... Um, liggen. Ja. ja, blijft liggen inderdaad. Ja. Dus ja, en wat? vandaag niet? Ja, nou, ja ik, ik ben heel erg trots op je. Oh, dat, ja. ik er eventjes, dat ik het even benadruk. Uh, nee, maar ja. ja, nee zeker. Als ik zeker. deze niet had geweten. Had weer een vraag blijven liggen.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 en dat is uh, Chesto. Chesto die heeft uh, met Jonas Blue en Rita Ora een collab opgezet en daar is Ritual uitgekomen.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 Don't call me. up with no matter. Put up with no matter. My style. Don't put up with no matter. with My style. Don't call me. up with no matter. Put up with no matter. My with no matter. Put up My with no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 Van de 24 uur van CFM Zandsport? Nee, hè? Empty boule? Nou ja, nou, wij zijn natuurlijk een breakdown. Komt. Ja. Maar wat, wie staan er nog meer op de line-up? Uh, dan ben je bij mij niet aan het goede adres om dat nu ja. eventjes naadloos uit te maken. We gaan even bellen met Roy. Nou, ja. in, in, het kader van de, in, in het kader van de tijd die, die, die, die ik heb, ga ik dat absoluut ja, niet nou, meer redden. Dat, ja, dat dan we. weer niet? Toch weer dat derde uur? Toch dat derde uur? Nee. Ja, nou, we kunnen ook wel over Radio Mario heen draaien, maar nou, ik vind dat hij dat niet zo leuk ik vindt. Ik denk dat hij dan heel boos opbelt. Nou, ja. ja, dat denk ik ook. Of langskomt. Ja, dan wordt hij woest. Doe maar niet. Nee, dat, dat heeft geen goede afloop. Uh.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 was dat ook nog? Ik weet niet of je daar ooit was over wat, over wat over hebt gehoord. Uh, het, het klonk een beetje zo. En, uh. Het was feest, kan ik vertellen. <laughs> het was echt feest. Het klinkt goed. Ja. Ik weet niet of het al voor de luisteraar even goed klonk. Nee. Ja, de luisteraars in de tussentijd wel wat gewend van ons. Die, die, die, die, die kunnen wel wat hebben. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat, uh, die, die, die, die weten in de tussentijd weten ze wel een beetje hoe het hier rijlt. Ja, ja. hoe het ook. aan toe gaat. Ja, geild. ja. ja.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 Op nummer 10 hebben we deze week... ...Summer Days, Martin Garrix, Malcolm Moore en Patrick Weeks... ...staat 6 weken in de lijst. En op nummer 9 hebben we... OS oh yes, Rockin' with the Best... ...Lateback Luke en Keanu Silva... 3 weken in de lijst, stond nou, nu op nummer 9. Stond vorige week op nummer 10... ...een plaats gestegen.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 Hartstikke Lekker goed, hè? hoor. Lekker, lekker goed, hè. Goed man. Wat een, Hij wat een, een lijst, uit. wat een lijst. Wat een lijst. De lijst <laughs> van Europa. Hij schudt er allemaal uit. <laughs> Ik denk dat het tijd is, jongens. Jazeker. We gaan afsluiten. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren, kijken en meedoen en meeleven. Wij gaan eruit met de nummer 1 van deze week. SOS. Goed weekend. Can you hear me, SOS. Help me put my mind